Zes uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie goedgekeurd... waarin staat dat Syrië zijn chemische wapens moet vernietigen. Het is de bedoeling dat dat voor 1 juli volgend jaar is gebeurd. In de resolutie staat ook dat wapenexperts... onbeperkte toegang tot het land en de wapenfaciliteiten moeten krijgen. Het is de eerste resolutie over Syrië... die is aangenomen sinds het begin van de burgeroorlog in 2011... Als Syrië niet meewerkt, heeft dat consequenties, staat in de resolutie. Maar die treden niet automatisch in werking. VN-chef Ban Ki-moon noemde de resolutie historisch. Het is het eerste hoopvolle nieuws over het land in lange tijd, zei hij. Ban kondigde aan dat er ook een vredesconferentie over Syrië komt. Zowel president Assad als de opstandelingen hebben toegezegd dat ze daar naartoe komen. VVD-fractievoorzitter Zelstra en CDA-leider Buma denken niet dat het kabinet en de oppositie tot één alomvattend akkoord over de begroting komen. De partijen praten vanaf maandag met elkaar over aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat de begroting door de Eerste Kamer komt. Zelstra en Buma denken dat de verschillen tussen de partijen voor één akkoord te groot zijn. Ze verwachten dat er deelakkoorden worden gesloten. De ziekenhuis top 100 van het AD wordt dit jaar aangevoerd door het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Het ziekenhuis presteert vooral goed op ingrepen wegens hart- en vaataandoeningen en op kankeroperaties. In het afgelopen jaar is de ziekenhuiszorg in het algemeen opnieuw verbeterd, stelt het AD. Het medisch centrum Leeuwarden staat in de ranglijst op de laatste plaats. Premier Letta van Italië gaat het vertrouwen vragen aan het Italiaanse parlement. Zijn regering verkeert in een crisis... doordat ministers van de partij van Berlusconi dreigen op te stappen. Berlusconi werd onlangs veroordeeld voor belastingfraude. Daardoor raakt hij mogelijk zijn zetel in de Senaat kwijt. Als dat gebeurt, stappen zijn partijgenoten op, zeggen ze. Het kabinet van Letta zit er pas vijf maanden. Het weer, het is helder en koud. Later vandaag is het zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Word. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord voor deze week. Daarin aandacht voor de Rassia van Putten. In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944... beschoot een verzetsgroep vanuit een hinderlaag... een personenauto van de Duitse Weermacht. De Duitsers raakten van de weg en crashten. De twee corporaals wisten te ontsnappen. Eén officier overleed aan zijn verwondingen... en de andere werd gevangen genomen... maar de volgende dag alweer vrijgelaten. Laten. Die vrijlating heeft de Duitsers er echter niet van weerhouden wraak te nemen op de Puttense gemeenschap. Op last van generaal Friedrich Christiansen werd Putten door Duitse troepen omsingeld, werden vrouwen en kinderen naar de kerk gedreven en werden de mannen afzonderlijk opgesloten in een school en een eierhal. De volgende dag werden de mannen afgevoerd naar kamp Amersfoort. Uiteindelijk zouden 552 van de opgepakte mannen... nooit meer naar Putten terugkeren. We beginnen met een kort fragment uit de herdenking van 1949. Opgenomen door de vara. Koningin Juliana onthulde een gedenkteken en er was muziek. dank ik uw majesteit dat zij aan de onthulling van dit gedenkteken grote wijding heeft willen geven. Het is mij thans een voorrecht uit naam van het comité dat het oprichten van een gedenkteken voor de gevallen Puttenaren dit gedenkteken aan de gemeente te mogen aanbieden. Ik hoop, meneer de burgemeester, dat de gemeente dit monument dat tot in lengte van, die, van dagen hulde beoogt te brengen aan de nagedachtenis van hen... ...die gedurende de wereldoorlog in deze gemeente gevallen zijn, zal willen aanvaarden... ...en voor een passend onderhoud van monument en terrein zal willen zorgdragen. Het was een fragment uit de herdenking van 1949 waar tevens het gedenkteken in de volksmond... het vrouwtje van Putten werd onthuld. Komende woensdag staat Putten opnieuw in het teken van de herdenking. Dat zal men ook jaarlijks blijven doen, zo vermoed ik. Vorige maand, op donderdag 22 augustus... overleed op 87-jarige leeftijd Jannes Priem. Dat was de laatste overlevende van de razzia van Putten. In het nu volgende klankbeeld van de NRU uit 1960... over de oorlogsverschrikkingen van Putten... komen onder meer mensen aan het woord die het overleefd hebben. Luistert u naar een programma over het oorlogsdrama in Putten... en de nasleep daarvan. Kijk eens, ik had een hele slechte indruk van de Duitsers. Maar dat ze tot zoiets in staat waren, als nauw gebleken is... dat heb ik mij ook nooit voor kunnen stellen... voordat ik het zeker wist dat het gebeurd was. Wij hadden wel het idee dat zij te werk zouden gesteld worden. Maar dat zij gaan zouden naar een vernietigingskamp, daar hadden wij niet op gerekend. Ja, ik ben drie zons zijn er van me weggevoerd en niet teruggekomen. Op zondag 1 oktober 1944 was er in Putten geen klok... die de gemeente ter kerke riep. De toren was stom, zoals hoeveel torens toen stemmeloos waren... nadat de klokken door de Duitsers waren gevorderd. Zo was Putten een dorp als alle andere dorpen in Nederland. Er waren onderduikers verborgen, ook Joodse landgenoten. Er waren evacuees van elders ondergebracht. Er waren illegale werkers en er was een NSB-burgemeester geweest. Want na Dolle Dinsdag had hij het achter de IJssel veiliger gevonden. Ja, Putten was een dorp als alle andere, Totdat, op die eerste oktober... Het was een zondag en de mensen gingen gewoontegetrouw naar de kerk... Er waren wel veel Duitse soldaten in Putten... maar niemand had nog enig besef van wat er die nacht was gebeurd. Het hele dorp was al van alle kanten door militairen ingesloten... maar men wist het niet. Bij het begin van de kerkdiensten werd alle mannen... beneden de vijftig jaar aangeraden naar huis te gaan. Men vreesde een razia zonder de reden hiervan te vermoeden. Maar tegen het middaguur wist praktisch iedereen het... Er was die nacht bij de Poortenbrug... op de Rijksweg tegenover kasteel Oldenaller... een aanslag gepleegd op twee Duitse officieren. En nu moest Putten ervoor boeten. Duitsers, vergezeld van Nederlandse agenten van politie... kwamen huis aan huis de mensen aanzeggen... dadelijk naar de kerk te gaan. Wie dit bevel negeerde en later thuis werd aangetroffen... zou worden doodgeschoten en zijn huis zou worden verbrand. En zo ging Putten, verbijsterd en toch nog in goed vertrouwen dat het wel zou loslopen die zondag... voor de tweede maal, maar nu gedwongen, naar de kerk. Kijk eens, het was zo. De meeste mensen hadden ten opzichte van de Duitsers niets op hun geweten. En die hadden nog een zeker uh, gevoel van recht, dat er recht was. Maar ik had in, die, in de loop van uh, de bezettingsjaren allang lang gemerkt dat er helemaal geen recht meer was. En ik had voor mezelf de overtuiging, als ik naar de kerk ging... dat ik misschien doodgeschoten zou worden. Dus ik dacht bij mezelf, het kost wat het kost. Maar er is geen sprake van dat ik uit mezelf naar de kerk ga... en mezelf aanmeld als ze me vangen. Dan hebben ze me, maar ik denk er niet over... om mezelf aan de Duitsers over te geven... want dan ben ik volkomen rechteloos. Op het kerkplein vol militairen stond een aantal bemande mitrailleurs opgesteld. De vrouwen moesten naar de kerk, de mannen werden op het terrein... bij de openbare school samengedreven, en dan was er nog een speciale groep... van 33 man onder zware bewaking ondergebracht in een gebouw achter de eierhal. Deze 33, volkomen willekeurig apart gezet, was aangezegd... dat ze ten aanschouwen van de hele bevolking zouden worden doodgeschoten... Ik was een van de 33 die ze ook opgepikt hebben... en toen zijn we eerst ontvoerd naar de Herderwijkenstraat toe... en vandaar zijn we weer gegaan naar de kerk toe... en daar hebben we gestaan om doodgeschoten te worden. En toen s morgens hebben ze mij eraan uitgehaald... dat was de reden dat mijn vrouw overleden was. Mijn vrouw was al wel ziek hoor, maar het was zo ernstig nog niet. het Dat had ik zelf geen erg in. Maar toen ik daar thuis kwam was ze al overleden hebt u idee dat dat er nog iets mee te maken heeft gehad? De spanning en de angsten en zo? Of toch? Ja, dat idee heb ik wel. Omdat het mensen bleef alleen in huis zitten... met de kinderen hadden ze ook allemaal opgepakt. Natuurlijk hebben velen nog getracht aan de greep van de Duitsers te ontkomen... door onder te duiken of door te vluchten. Dit heeft op die ene zondag aan zeven mensen het leven gekost. Onder wie één jonge vrouw die haar vader wilde verdedigen... en een man uit Apeldoorn, vader van tien kinderen die na de razja daar in Putten veiligheid had gezocht. Maar er zijn toch velen geweest die door hun vlucht de dans zijn ontsprongen. Ik ben zelf, met gevaar van mijn leven... op het laatste ogenblik het dorp ontvlucht. Steeds maar kruipen. Steeds als er een wolkje voor de maan kwam, dan kroop ik weer een end. En zo lag ik op een gegeven ogenblik in de bermsvuld van de nieuwe weg. Toen ik daar niemand zag ben ik ook over de nieuwe weg gekropen. En weer verder door een sloot en een greppel. Verder gekropen en toen kwam ik op een gegeven ogenblik in de bosjes op Stormbroek. En toen ik daar was, toen dacht ik ik kan eigenlijk het beste naar Abel van Winkel op gaan. Dat is een boer die woont hier op de boerderij De Roest. Daar kon ik helemaal door de struiken komen. Diezelfde avond werd aan de verzamelde putters in en buiten de kerk officieel meegedeeld dat als vergelding voor een aanslag op twee Duitse officieren. alle weerbare mannen voor tewerkstelling uit het dorp zouden worden weggevoerd. Putten zou worden platgebrand. nadat de rest van de bevolking het dorp zou hebben verlaten. De vrouwen werden toen naar huis gezonden. met de mededeling dat ze de volgende morgen om tien uur. met eten voor de mannen terug konden komen. Deze mannen hebben daarna de nacht in de kerk doorgebracht waar ze bij het krieken van de dag door de predikant werden toegesproken. En toen heeft hij een ernstig woord tot hen gericht, een afscheidswoord, en heeft hen gesproken over de dingen uh, die uh, stonden te gebeuren, maar ook gewezen op het grote feit en de noodzakelijkheid der bekering. Toen hebben wij gezongen met elkaar twee versen van de 84e psalm, het derde en het vierde vers, hè? welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het dal, gij zijt hun bron, en stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hen tot zegen strekt. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elke kunder zal in zalig van Sion haast voor God verschijnen. Let, Heer, der leger scharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Hij laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij gehoor. Er werd het volle borst maar met een angstig hart gezongen. En toch had men, ondanks de ernst van de toestand... niet het vermoeden dat men deze kerk nooit zou weerzien. Nee, dat hadden wij niet. Wij hadden wel het idee dat zij te werk zouden gesteld worden. Maar dat zij gaan zouden naar een vernietigingskamp... daar hadden wij niet op gerekend. Die maandagmorgen 2 oktober werden de meer dan 600 mannen en jongens op het kerkplein... op ruwe wijze door de Duitsers in het gelid gezet... om als slaven naar het kamp Amersfoort te worden weggevoerd. Toen de vrouwen om tien uur met het eten voor de mannen naar de kerk kwamen... stonden deze al voor het vertrek opgesteld. En toen ben ik in de deur van de kerk gaan staan... en toen heb ik mijn broer... en mijn beide jongens voor mijn zien trekken... En zo heb ik ook nog even mijn vader gezien en hij zag mij gelukkig ook. En we hebben nog even tegen elkaar kunnen zwaaien... maar natuurlijk verder geen woord kunnen praten met elkaar. Dat was ook het laatste wat ik van hem gezien heb... want hij is niet meer teruggekomen. Nog altijd werd de groep van 33... als de zwaarste misdadigers van de anderen gescheiden gehouden... steeds bedreigd met onmiddellijke fusillering... Jonge Nederlandse SS'ers joegen de mannen angst aan met opmerkingen als... Jullie hebben gedacht Bijltjesdag te kunnen houden. Vandaag doen wij het. Rode kruiszusters, zo, bij bij alle puttenaren mochten komen... bij ons mocht geen Rode kruiszuster komen. Dus dat, dat, dat clubje dat werd helemaal afzonder gehouden. Uiteindelijk kwam er een En toen zegt hij, uh, op het bevel liggen... dan gaat iedereen liggen met zijn kop op de grond... en bedekt met zijn handen zijn gezicht. En als er één op kijkt, zei Die worden allemaal doorgeschossen. Toen zei hij: Die worden toch allemaal doodgeschoten. Toen zei hij: Nee, zes. Nou, toen werd het bij ons benauwd, natuurlijk. Hè. Toen zei hij: nou, Wie zal er wat niks van krijgen en wie nog niet? Maar dat gebeurde niet. Nee, de executie in het dorp is toen niet doorgegaan, al was het voor de meesten slechts een uitstel van de dood. De 33 konden zich als laatsten bij de meer dan 600 andere gevangenen van Putten voegen, die in één grote kolonne onder de strengste Duitse bewaking naar het station werden weggevoerd. Het klepperen van honderden klompen op de straatstenen... klonk nog lang na in de oren van hen die langs de route woonden. En daarna kwam de grote uittocht van de achtergeblevenen... omdat de huizen immers zouden worden verbrand... Een aantal ondergedokenen heeft in deze chaos kans gezien te ontsnappen. Zo wist de hotelier stalhouder van het dorp in een dichte landdouwer... één paard ervoor en zes van zijn paarden erachter... zijn vrouw op de bok en zijn beide dochters voor de portieren... naar Nijkerk te ontkomen. Toen we gewoon even nadien is hier het verbranden van de huizen begonnen. Ja. En was uw huis er ook bij? Was mijn huis was ook bij. Hier drie in het dorp staan en de rest was hier en daar willekeurig volgens mij. We hebben eerst wel gedacht, is het hier of daarom? Maar dat hebben we toch niet uit kunnen zoeken of uit nee. kunnen maken dat dat wel zo was. Dat die mensen op papier gestaan hebben die uh, het huis verbrand zijn, geloof ik niet. Ons huis was helemaal verbrand, alleen nog een paar kale muren stonden er. En het rookte nog aan alle kanten. En toen werd het huis van de secretaris, van de gemeentesecretaris Schipper, werd toen in een brand gestoken. Daar hoorden wij toen dat de ruiten in slaan en ik heb pianostuk geslaan en alles werd kort en klein geslagen. En toen, even daarna, zag je alles branden. Ze waren allemaal dronken, ze lalden en ze zongen over de straat heen. Dat vind ik nog heel goed. En daarvoor dachten wij ook, nou, ze sparen geen huis. Al hebben ze gezegd dat de ene de helft gespaard zou blijven en de andere niet. Maar wij dachten, nou, ze zijn zo dronken, ze weten toch niet meer wat ze doen Kamp Amersfoort, waarheen de mannen werden vervoerd... had in de oorlogsjaren een gruwelijke naam. Dat wisten de putters ook. En daarom dachten ze uit het feit dat zij daar hun eigen kleren mochten aanhouden... en niet zoals de anderen werden kaalgeknipt... te mogen afleiden dat het misschien nog wel goed met hen zou aflopen. En omdat het in Amersfoort nogal vrij goed ging... dachten ze, meester, dat viel een mee. En ook in de trein zeiden ze, we gaan achter de IJssel. Weet je, daar werden ze te werk gesteld... En zo, nou, praten ze elkaar gerust. Of schoon ik tegen bijna. Iedereen gezegd heb. pas op, want dat uh, is mis. Voorbij stroe, zeg ik tegen mijn vriend die naast me zat. Zie zo, dan moeten we eruit. Want als ik achter Appeldoorn kom, weet ik geen weg meer. Verderop dacht ik ineens, ja, zegt mijn vriend. Dan moeten we bij de deur zien te komen. Maar even verder dacht ik, ik kan naar de wc gaan... En dan zal ik daar wel door het raampje gaan. Dit heb ik toen gedaan. Moeilijk ging het om er eerst met het hoofd door te komen. Dit ging niet. Daarna heb ik eerst de benen erdoor gestoken. Toen ben ik rustig op de treplank gaan staan. En gesprongen. Wat heel prima ging. De trein reed niet zo heel erg snel. Maar hij reed altijd nog snel zat. En was het nog uh, donker of niet? Ja, helemaal donker, maar daardoor ben ik, doordat ik een paar keer over mijn hoofd loop met het uitspringen, ben ik enigszins de richting kwijtgeraakt. Daarna ben ik nog even aan het dwalen geweest, onderaan en dan heb ik ergens nog tussen Kootwijk en Asselt een boer zijn bed uitgehaald. Daar heb ik koffie eens voor gekregen, toen ben ik verder gegaan. En de volgende dag was ik alweer in Putten en ondergedoken. Onvoorstelbaar was het leed, de vernedering, de ontbering... de mensonterende behandeling van de gevangenen... in de zogenaamde vernietigingskampen in Duitsland. Mensen, gedegradeerd tot nummers... werden hier door sadistische medemensen ten dode toegekweld. Ik ben een van de weinigen die teruggekomen is van de razzia uit Putten. Bent u gezond teruggekeerd? Nee, ik had een long aan het doen... Gewicht was natuurlijk ook laag, was 68 pond en ik heb daar als verpleger gewerkt. Schijnbaar in, bij die tb-afdeling, weet ik natuurlijk niet, interesseerde mij toen ook niet. En daar heb ik dat van opgelopen en heb vanaf die tijd altijd dan weer gewerkt en dan weer gelegen. Totdat ik vorig jaar geopereerd ben aan de long. Met, met het gevolg, ja, dat ik eigenlijk niet veel meer kan. Ik doe wel wat, ik, maar nee. De, de kracht heb ik niet meer. En behalve dat, in het lichamelijke dus, hebt u toch ook natuurlijk geestelijke telkens weer teruggedenkt? Er... Oh, veel, veel, ja. We krijgen natuurlijk steeds uh, het, de gezichten van de kampen weer terug en zo. Dus we, we zijn erg, ik zou zeggen, zenuwachtig. Ontzettend zenuwachtig. Ergens toch wel geknakt ook? Ja, goed geknakt. Dat was de bedoeling van de vijand. Ja, de bedoeling was. We zaten in een vernietigingslager, dus wij moesten er allemaal aan geloven. Dat was eigenlijk het opzet. In de ellendige omstandigheden waaronder men moest leven, zochten vele gevangenen uit Putten, een kerkelijk zeer meelevend dorp, geweet, waar dit maar mogelijk was, samen troost bij hun hemelse vader. Dat even dan, s avonds, de een avond... dan gingen de katholieken voor. En die, dan de gebeden voor de, voor de vrede, en voor huizen, voor allemaal natuurlijk. En dan. Hebben wij dan om de beurt wel gedaan, verschillende, ook hier het putten waren er nog bij. En dat dan kenden, dan dat, uh, vertelde je een verhaal uit de Bijbel dat je het beste bij lag natuurlijk. En dan gingen we, voordat we gingen slapen, dan ging er voor een gebed. We zongen een psalm, dat mocht ook, wie tenminste nooit is van gezegd daar, in, uh, in uh, Hoezem niet. Nee. En dat was uh, natuurlijk in dergelijke dingen wel. Armzalig gekleed, volledig onder voet, moesten de mannen in de winterse kou op een drassig land in Sleeswijk-Holstein bij de concentratiekampen Hoezoem en Ladeloend... waarin ze werden ondergebracht, tankvallen graven. En dat ging al maar door in, uh, in dezelfde weinige kleren die we aan hadden. Regen of geen regen, koud of niet koud. S'avonds kwamen we thuis, zoals het dan thuis genoemd kan worden... zo'n barak waar we op de vloer moesten slapen... in de natte kleren en de volgende dag weer uitrukken. En het gevolg was dus dat van de 2000 gevangenen... In Ladelund na een maand er al 200 waren gestorven... en 800 mensen uh, ziek in de brak achterbleven wanneer wij aan het werk gingen. Het waren inderdaad uh, volkomen onmenselijke toestanden die daar heersten. S'avonds moesten evenveel gevangenen in het kamp terugkomen... als er smorgens op weg naar het werk waren uitgegaan. En elke dag stierven er velen. De zelf al uitgeputte gevangenen moesten dus... hun dode kameraden met zich mee naar het kamp terugdragen... De ernstig zieken onder hen werden teruggestuurd... naar het monsterkamp Noyengamme bij Hamburg. Een van de putters heeft daar bij algemene strafmaatregel... met meer dan 10.000 man een hele dag op het appel gestaan. Nou ja, 28 januari, dat was een dag. Ja, een sneeuw achter En wij moesten al vroeg achter de brakken uit. En de hele dag op het appel, hè. Met het oog erop dat er twee gevlucht waren... En wij hebben daar de hele dag maar staan koulijen. Ik met mijn dames schoenen aan van achteren open gesneden. Met mijn blote hakken de hele dag zowat in de sneeuw. En dan hebben we daar de hele dag maar staan te kramperen. En hebben van de kou. Een hele dag staan. En dan te bedenken dat een van zijn voeten zo zwaar gewond was... dat amputatie ervan werd overwogen. Als ik erop ging staan dan mijn enkel die zo voorbij... zou ik zeggen mijn hele voeten gelij zo door naar de, naar de grond toe hè acht maanden concentratiekamp... heeft hem minstens tien jaar ouder gemaakt. Maar vele honderden van zijn dorpsgenoten... hun krachten gesloopt door uitputting en dysenterie... hebben reeds in de eerste maanden de strijd moeten opgeven. Het heimwee naar huis en de moeilijkheden die ze niet verwerken konden... die waren de oorzaak van dat wanneer ze op de een of andere manier... Eh, lichamelijk iets kregen, de hun geestelijke weerstand ook instortte. En het gevolg daarvan was... Uh, waar we ons dan ook wel over verwonderd hebben, dat zo gauw zoveel al gestorven zijn. Gewone boerenjongens die nooit van hun huis geweest hebben weten nergens van en het altijd goede had. Maar die jongens zijn alle vier zo gestorven, het is van één week drie tenminste. Nou, wat mensen hier kunnen doen, dat is ongelukkig. Angstige maanden van ondraaglijke spanning waren het ook voor de putters thuis... waar men leefde tussen hoop en vrees. Vreselijk. Vreselijk. Toen kwamen eerst die paar doodsberichten van die paar mensen die overleden waren. Dan is één en dan is twee. Totdat we er onderhand aan een stuk of tien waren, geloof ik. En toen kwam er niks meer. Vijf dagen na de bevrijding, toen heel overig Nederland in een feeststemming verkeerde... werd putten in diepe rouw gedompeld. Op hemelvaartsdag 10 mei 1945 werden de ergste vermoedens bewaarheid. Toen werd er door het dorp geroepen allemaal naar de kerk komen. En toen was er een lijst binnengekomen van overledenen... en die heb ze daar voorgelezen. En daar was al direct onze kleinste zoon bij. En een paar dagen later kwamen er wat thuis... en die hadden het sterven van onze oudste zoon meegemaakt. En ook van onze buren... Dat was een vreselijke bijeenkomst. Ontzettend hè? was dat. Dat was iets vreselijks. Ja. Dat is voor mij een avond geweest om nooit meer te vergeten. Dan hebben ze daarbij een klein petroleumlampje. Op het voorlezersbankje heeft uh, oom dat bekendgemaakt. Toen die eerst begon hoorde je van verschillende kanten... als het de bekende van hun of familie van hun was. Een kreet ging er dan door de kerk... zodat het onmogelijk was om zo door te gaan. Hebben de mensen zich geweldig beheerst. En op het laatst ging die aflezing zo ontzettend vlug. dat voelde je zelf ook, dat kon je niet meer verwerken. Een vader en een zoon, een vader en twee zonen. Dat als het bekenden waren die je dan kende, dan zag je ze lijk bleek wegtrekken. Met gezichten als van marmer. Er waren vrouwen bij die de doodstijding niet konden en niet wilden geloven. Iedereen die bij me kwam om me te condoleren... die zei, ja, we helpen het je wensen, maar berust we maar in. Maar ik zei, nee, hij is niet dood en ik wil ook niet gecondoleerd wezen. En 30 mei kwam hij toch werkelijk thuis. Toen was die, stond hij die onverwachts voor ons. En toen zag ik hem staan en toen dacht ik, nee, nee, dat is mijn man niet. Ik denk, nee. En toen begon hij te praten en toen herkende ik hem pas... De terugkeer van deze doodgemelde wekte natuurlijk nieuwe... maar helaas vergeefse hoop in de harten van anderen. Van de uit Putten weggevoerde mannen kwamen er 540 niet terug. En van de weinige teruggekeerden overleden er kort daarna nog vijf. Tezamen met de zeven mensen die op de 1. oktober 1944... in het dorp werden doodgeschoten... zijn de 552 slachtoffers van de ramp van Putten een onuitwisbare aanklacht... tegen het nationaal-socialistische Duitsland... en hun Nederlandse handlangers. Het was een vergelding die tot een verdelging werd. 552 onschuldige burgers. De jongste, 16 jaar... in de kracht van hun leven willens en wetens gedood. Ja, ik heb twee zons verloren. Mijn eigen twee jongens die zijn achtergebleven, ja. Ja, ik ben drie zoons zijn er van me weggevoerd en niet teruggekomen. Ze waren er van 17 tot 22 jaar. Daar hangen hun portretten aan de muur. Welke van de drie daar was de oudste? Jan, die hier aan deze kant hangt. Oh ja. En de tweede, dat was aan de andere kant, dat was Gijs. En de derde, dat is Bertus, de middelste Meer dan 200 van de weggevoerden uit Putten... in Neuengamme overleden... werden daar in de ovens van het kamp gekremeerd. En 107 van hen liggen begraven in Ladeloend... waaraan de teruggekeerden zulke vreselijke herinneringen bewaren. U hoort op de achtergrond de klok van het kleine kerkje van dit dorp. Op de plaats waar eens het beruchte concentratiekamp was... heeft een van de teruggekeerde mannen van Putten getracht de herinneringen die bij hem opwelden en de gedachten die hem bestormden, vorm te geven. Hier staan we dan, in het voormalige concentratiekamp Laderloend, niet ver van de Deense grens. De Duitsers hebben bijna alle sporen van deze schande uitgewist. Als iemand anders hier stond, zou hij een vredig landschap zien. Een akker, ingezaaid met graan. ...dat juist boven de grond opkomt. In de verte grazend vee. Een enkele boerderij en wat bos. Maar ik sta op deze plaats... ...met andere gevoelens. Want hier, op deze akker... ...die straks voedsel voor de mensen opbrengt... ...heb ik het grote sterven meegemaakt... ...van de jongens en mannen van Putten. En van zoveel honderden andere gemartelden. Daar, rechts van mij... ...zie ik de puinhopen van wat eens onze keuken was. Voor onze sadistische bewakers inderdaad een keuken... ...die hen rijkelijk van eten en drinken voorzag. Voor ons gevangenen één voortdurende kwelling in een niet te stille honger. Links achter me de enige barak die er nog over is. Ironie van het lot, nog juist de barak die destijds bestemd was voor hulpverlening aan zieken die nooit heeft plaatsgevonden. Verdwenen is de rest van dit kamp. Het prikkeldraad dat onder stroom stond... de zoeklichten... de uitkijktorens aan de vier hoeken met de mitereurs... en de barakken van de 2000 gevangenen... die hier onder zulke onmenselijke omstandigheden moesten leven. Menigheen heeft hier in diepe duisternis... maar gedragen door de kracht van zijn geloof dagenlang een heldhaftige strijd gestreden. Een strijd die eindigde met de dood door hen zelf aanvaard als een verlossing uit hun lijden. Ik sta hier, meer dan 15 jaar na deze gruwelijke tijd, met een hart vol herinnering en vol ootmoed. Vandaag ademt alles hier rust en vrede. In de verte luidt het klokje van de kerk van Laderloend waarbij meer dan honderd van mijn kameraden uit Putten... ver van vrouwen en kinderen... hun laatste rustplaats hebben gevonden. Een houten kruis geeft de plaats aan van hun graf. Als ik mijn ogen sluit... dan is het... alsof ik mijn omgekomen vrienden hier weer voor mij zie... aantredend voor het appel. Vandaag zijn zij het die een appel houden... Een appel tot ons. Vergeet nooit met hoeveel bloed de vrijheid is bevochten. Slaat de hand aan de ploeg om deze aarde rijp te helpen maken voor vrede en gerechtigheid. Van Lade Lund, waar op het kerkhof op drie bronzen platen de namen van de 107 daar begraven putters gegraveerd zijn gaan onze gedachten als vanzelf uit naar hun geboortedorp. Naar het monument aan de Rijksweg... waar een treurende veluze vrouw uitziet over putten in rouw. Met op dat monument de voor zoveel troostrijke woorden... uit het laatste bijbelboek... en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En in één perspectief zien we dan het nationale monument... met zijn urnen gewijde aarde op de dam in onze hoofdstad... waar wij met alle Nederlanders, waar ter wereld zij zich ook bevinden... in ootmoed en dankbaarheid. Allen gedenken die in de bittere oorlogsjaren... voor de goede zaak van vrijheid en recht hun leven hebben gegeven. Scharen wij ons nu het moment van de grote stilte nadert... tezamen om dit nationale monument... waarin de onderdrukking en het verzet... en de overwinning op de tirannie... Zo zinvol zijn verzinnen beeld. U hoorde een klankbeeld van de NRU uit 1960 over de razzia van Putten. Die vond plaats op 1 oktober 1944. De volgende dag werden de mannen afgevoerd. Komende woensdag 2 oktober wordt de razzia herdacht bij het monument De Vrouw van Putten. En dat is in de avond om 7 uur. Martin Jansen, ten tijde van de razzia 16 jaar, bezocht Putten 50 jaar na dato in 1994 samen met programmamaker Bart Levering voor NCRV's Hier en Nu. En deze Martin Janssen vertelt over zijn herinneringen. Martin Janssen was 16 jaar toen de Duitse bezetter... op zondag 1 oktober 1944 een grote razzia hield... in de Veluwse gemeente Putten. 600 mannen, onder wie een van de broers van Martin Janssen... werden weggevoerd. Eerst naar Amersfoort en later naar vernietigingskampen in Noord-Duitsland. Minder dan 50 mannen kwamen na de oorlog terug... Die Razzia was een vergeldingsmaatregel voor een aanslag... die een verzetsgroep pleegde op een auto van de Duitse Weermacht. Verslaggever Bart Levering ging met Martin Jans... hij is bestuurslid van de stichting oktober 1944... naar de plek waar de aanslag nu bijna 50 jaar geleden werd gepleegd. We staan hier dan op de plek van de alde alde die in de geschiedenis van Putten heel belangrijk is. Hier heeft zich een verzetsgroep... Verzameld in de nacht van zaterdag op zondag 1-2 oktober. De verzetsgroep bestond uit Piet Oosterbroek. Dat was de commandant van een communistische verzetsgroep in Putten. Een witvoet die toegevoegd was aan die verzetsgroep. En een Engelsman die een speciale opdracht had... om in contact te komen met deze verzetsgroep. En zij hebben hier zich verscholen in de, in de putjes die hier gegraven waren... voor luchtbescherming. Want in deze streek ligt ook de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. En die is vaak gebombardeerd. En van daaruit hadden ze een prachtig zicht op de weg van Nijkerk. En van daaruit is een auto met vier Duitsers... richting Harderwijk aangevallen... En beschoten met als doel om papieren te bemachtigen. Maar door die verzetsgroep is geschoten. Hij is ook zelfs een van de leden per ongeluk geraakt, omdat hij in een verder putje zat dan de anderen en te vroeg is opgestaan uit dat putje. Er is een Duitser gewond geraakt. Die is verpleegd bij een boerderij hier vlak in de buurt. En er zijn Duitsers ontsnapt. En die zijn naar Hardewijk gevlucht en hebben daar alarm geslagen. Maar dat het zulke gevolgen zou hebben, nou ja, dat kon niemand bevroeden. Er zijn meer aanslagen gepleegd. Er is, er is toen ook opgeroepen om zoveel mogelijk de Duitsers dwars te zitten door zulke dingen te doen. Ja, ze hadden er eerst meer dan 600 af, opgepakt en naar Amersfoort gebracht. Maar de Duitsers zijn punctueel en 600 is 600 en geen 660. Dus zijn er ook 60 teruggestuurd. Maar van die 600 zijn er maar 49 teruggekomen. En daar leven er nu nog misschien 12 of 15 mensen van... En er zijn er bij die nog nooit over hun belevenissen hebben kunnen of willen praten. Ik, ik was 16 jaar en 16 jaar in die tijd, dat betekende dat je nergens van wist en nergens van op de hoogte gesteld werd... En buiten alle geheime dingen. Wij wisten zo weinig van wat er echt gebeurde... dat iemand die nu 16 jaar is, kan dat niet begrijpen. Er was geen radio, er was natuurlijk geen tv, geen telefoon. Dus wat je hoorde, dat was allemaal mondeling doorvertellen. En ja, luisteren. Maar voor kleine jongens die... die die hadden uh, de kleine potjes hebben ook grote oren, maar je mocht je mond nooit losdoen. doen. En toen de volgende morgen, dus dat was 2 oktober, toen werden uh, alle mannen boven de 18 op het marktplein gesteld en de rest ging in de kerk. En daar heb ik van Domnie Holland gehoord dat er een aanslag gepleegd was. En die deed een oproep om de daders zich te melden. En toen begonnen mensen te huilen. Maar ja als jongen van 16 jaar dacht ik... mensen, maak je niet zo druk. Uh, dit overleven we wel. We hebben niks gedaan en er is verder niks gebeurd. Dus wat, wat zouden de Duitsers met ons doen? Ja, we worden misschien te werk gesteld. In Duitsland, dat is het enige. Maar de bevrijding is vlakbij... 17 september was de landing in, in Arnhem. Dat hebben we gezien, dat ze daar boven vloog. En dat was zo indrukwekkend. Je denkt, dat moet lukken. En, en nou ja, twee weken, drie weken, dan zijn ze hier en zijn we vrij. We staan hier op het marktplein van Putten. En op de plek waar vroeger de al de, uh, de openbare school gestaan heeft. En dit is de plek waar we ons moesten melden... om ons persoonsbewijs uh, te laten zien. En dan konden we weer naar huis gaan. Dat werd ons verteld. De grote hervormde kerk, daar zijn ook de vrouwen in gebracht. En uh, daar hebben wij ook het bericht gehoord. Putten wordt platgebrand en alle mannen boven... De 18 en tussen 18 en 50 jaar worden afgevoerd. Er zijn mensen hier gewoon naartoe gelopen, zelf, vrijwillig. Er zijn mensen hier onder geleide van Duitsers, wat mij zelf is overkomen, naartoe gebracht. En een hele grote groep heeft van de plaats van de aanslag af hier naartoe gelopen, onder Duitse bewaking. Er zijn ook mensen uit huizen gehaald, dat er echt huiszoeking gedaan is. Maar dat hing ja, heel erg af van de Duitsers die het uitvoerden... en ook van wat politieagenten zeiden. Die hebben ook mensen hierheen gestuurd en aangeraden... ga je melden en dan kun je weer naar huis. Verder is er niks aan de hand. Hoeveel mensen zaten er toen in het schoolgebouw? Toen wij aankwamen, en dat zal denk ik een, een uur of drie zondagmiddag geweest zijn zat het schoolgebouw praktisch vol. Maar er ging een keer een Duitse soldaat in de, in de vensterbank staan... met het geweer in de aanslag. En toen kwam er ineens veel meer ruimte, want iedereen drong bovenop elkaar. En omdat de school later echt helemaal vol zat... zijn er ook mensen in de grote kerk geweest. Die hebben daar de nacht doorgebracht. MUZIEK Morgens werd er in de school bekendgemaakt. Alle jongens moesten uit de school gaan. En alle mannen. En degenen die boven de 18 waren... of van 18 tot 50 moesten zich op dit marktplein opstellen. En de anderen moesten in het kerkgebouw gaan. Er stond daar een Duitser en die wees ons... mijn tweelingbroer en mij, naar het marktplein. En toen heb ik gezegd... Nein, we ze in die kirche. Nou, toen zei hij... Hinaus. Had ik mijn mond gehouden, we hadden wij hier ook gestaan. En toen hadden wij al afscheid van mijn broer genomen. Ik had nog een jasje aan, dat heb ik hem gegeven. Ik zei, nou, wij gaan toch zo naar huis. En uh, tot ziens, meer niet. We wisten ook niet dat ze naar de trein zouden gaan. Er zijn vrouwen geweest, die hebben nog eten naar de trein gebracht. Maar mijn moeder heeft daar later altijd spijt van gehad. Ze zegt, ja, ik wist het niet. Ik ben ook niet naar de trein geweest. Ik heb ook geen afscheid kunnen nemen. Wij, wij wisten gewoon niets wat er verder zou gebeuren. En mijn vader, die ja, tot de notabele van Putten behoorde... die wist dat als er wat zou gebeuren, hij er wel bij zou zijn... is toen direct richting Ermelo verdwenen. En daarbij kennissen heeft hij daar de hele nacht geweest. heeft op Putten zien branden... En heeft niks kunnen doen. En wist ook niks wat er met ons gebeurd was. Toen de meeste mannen per trein weggevoerd werden... werd toen duidelijk wat er aan de hand was hier in Putten. Wat er zou gaan gebeuren? Nee, want ze hebben nog... veertien uh, dagen in Amersfoort geweest. Er zijn zelfs nog een zestig mensen teruggekomen. Dat toen kreeg iedereen eigenlijk hoop. Oh, het zal wel meevallen, want... Ze laten alweer mensen thuis. Mijn vader heeft bijvoorbeeld heel erg zijn best gedaan... om mijn broer terug te krijgen. Hij zegt, die was bakker en die was noodzakelijk... voor de voorziening van brood hier. Maar dat is niet gelukt. Maar in, in eigenlijk voor ons onverwachts kwam het bericht... dat ze allemaal afgevoerd waren naar Hamburg. En wat dacht u toen? Nou, dat is voor korte duur. Ze worden daar te werk gesteld en... en het is zo afgelopen, de oorlog. En Nog steeds. Het zijn, het zijn sterke mensen die, die, die... Nou ja, die kunnen best een beetje werken. Dat, uh, daar gaan ze niet kapot van. Ja. Maar dat dacht ook het hele dorp toen? Dat het wel allemaal zou meevallen? Ik denk van 90% wel, ja. ja. Hoe kan dat? Nou, dat niemand zich had kunnen indenken... dat ze gewoon naar een vernietigingslager gestuurd zou worden. En dat... En wij wisten niet wat een vernietigingslager was. Je had wel eens iets gehoord dat er kampen waren in Duitsland... waar Joden in zaten. Maar, maar verder wist je niet. Dat dacht niemand, dat werd niet hardop gezegd. Nee, nee. Dat, dat was onbekend. En dat Duitsers zoiets konden doen, had ook niemand gedacht. Vindt u dat achteraf naïef om... Nee, nee. Dat zal men nu misschien denken omdat je alles ziet wat er gebeurt op de televisie. Je kunt het lezen in de kranten, je kunt het horen... en je kunt bellen naar mensen of contact. Maar dat was er toen niet. Iemand van nu kan bijna niet voorstellen dat er geen televisie... geen radio, geen telefoon was. Wat je hoorde kwam door dat mensen je wat vertelden. En het was gevaarlijk om veel te vertellen in die tijd. Dus hield men zich, zich stil. Ja. Nu zijn we hier in de gedachtenisruimte en we staan in het binnenste gedeelte ervan. Langs de andere wand wordt in het kort met foto's en gegevens... de geschiedenis van de razia en de gevolgen daarvan weergegeven. En hier staan we in een ruimte, een ronde ruimte... die uh, zes platen bevat met alle namen van degene die zijn omgekomen... Ik zie hier in de eerste plaats uh, mijn broer. Die daar staat, dat is Pieter Janssen. 19 jaar, in Hamburg, 5 december 1944, overleden. En het waren al jonge mensen, gezond en sterk, die weggevoerd zijn. En in binnen twee maanden waren er al, al ik geloof er wel, honderd overleden. Want ze kwamen van het mooie en beschermde putten... in Hamburg... in Terecht, in de hel. Heeft de woede... van de slachtoffers... zich nooit gericht tot degene... die de aanslag hebben gepleegd? De woede niet. Maar er hebben wel heel wat mensen... zich afgevraagd... was dit nu nodig? Had dit zo moeten gebeuren? En... en... Is het zinvol geweest? Heeft het echt bijgedragen aan de bevrijding of, wat ook, of was dit eigenlijk een, een zinloze daad? En daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. Maar vinden de meeste mensen hier in Putten dat het een zinloze daad is geweest? Ik denk het wel, ja. Ja, hij denkt van wel een zinloze daad. Al dus Martin Jansen, en dat was in 1994. Even kijken, zeg ik dat nou goed? Heette hij niet Martin? Ik, ik begin ineens even te twijfelen. Nee, Martin, Martin Jansen. Uh, dat was 50 jaar na de Rassia van Putten op 1 oktober 1944. Ten tijde waarvan hij zelf, die Martin dus 16 jaar was... en hij vertelde over zijn herinneringen daaraan... in Hier en Nu van de NCRV uit 1994, zoals gezegd. Komende woensdag 2 oktober wordt de Rassia van Putten... herdacht bij het monument De Vrouw van Putten. Het Amsterdamse jazzduo van Wezel en Kannewasser, alias Johnny en Jones, mocht vanwege hun Joodse afkomst tijdens de Duitse bezetting alleen nog voor Joods publiek optreden en vanaf 1941 helemaal niet meer. In 1943 werden ze samen met hun echtgenotes opgepakt en naar doorvoerkamp Westerbork gebracht. In dat kamp traden ze nog slechts eenmaal op onder de naam Johnny und Jones, aangezien in de revue slechts de Duitse taal was toegestaan die ze overigens nauwelijks machtig waren. In het kamp werden ze te werk gesteld als slopers van neergestorte oorlogsvliegtuigen. En verder mocht het duo het kamp tijdelijk verlaten... om in Amsterdam het liedje Westerbork Serenade op te nemen. En daar gaan we naar luisteren. Hallo, ik ben niet helemaal in orde. Ik ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn westerbork, -sierenade. Langs het sporenbaantje schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn westerbork, -sierenade.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 Die ze Westerbork, -Liberai. Daarna ging ik naar de saniteten. Die vent zei, er is heus niets aan te doen. Maar je voelt je heel wat stukken beter. Na het geven van de allereerste zoen en dat moet je niet doen. Is ik mijn Westerbork, Zerenade Langs het spoor waar vaantje schijnt het zilvermaantje op de heide Ik zing mijn Westerbork, Zerenade Mijn haar en zoon dame wandelen tezamen zij en tijden En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis zo had ik het nooit te pakken bij mijn mami thuis. Ik zing mijn Westerborks herenade. Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de hei. Deze Westerbork, lieveheid. Ik zing mijn Westerborks herenaden. Langs het vorige baantje schijnt een zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork zierenade. Met een schöne en dame wandelen samen zij aan zijde. La da di, la da da la da da la da da dum, bum, bum, bum, Ra da da da da, jam, ta ja, la da da, ja, la, la. Ik zing mijn westerbork serenade tussen de barakken kreeg ik haar te pakken op de heide. Deze westerbork leven. Johnny and Jones met de westerbork serenade en daarmee ronden we deze aflevering van Woord af voor deze week. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.vpiro.nl Terugluisteren, dat kan via de podcast. Dat adres is vpronl slash woord podcast. Dus vpronl slash woord podcast. En via onze Facebookpagina kunt u ook de verschillende uren terugluisteren. En via diezelfde pagina kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit was het weer wat woord betreft voor deze week. Klaar voor een prachtig herfstweekend Woord wordt gemaakt. Door Geert-Jan Strengholt, Nienke Vijs en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Franse. Techniek Anne Baker, maar hier vannacht. Presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten... met het NOS Radio 1 journaal. Heel graag tot volgende week. Dag.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 Dit is Radio 1.